Waterwal bij het rws de, de Amerikaanse veiligheidsdiensten waarschuwen voor aanslagen op winkelcentra in de VS. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab in Somalië heeft zijn aanhangers in een video opgeroepen om de aanslagen te plegen. De spreker noemt specifiek het een na grootste winkelcentrum van de VS in de staat Minnesota, waar veel Somaliërs wonen. Verder worden winkelcentra in Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk genoemd. Al-Shabaab was in 2013 verantwoordelijk voor de aanslagen in een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, waarbij 67 mensen omkwamen. De Universiteit van Amsterdam heeft in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan gesproken met de studenten die al anderhalve week een faculteitsgebouw bezetten. Over het gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. De studenten begonnen hun bezetting van het Bungenhuis tien dagen geleden. Ze eisen meer inspraak en minder bezuinigingen. De rechter heeft gezegd dat de bezetters uit het gebouw moeten vertrekken. In Zuid-Afrika zijn honderden mijnwerkers gered uit een goudmijn in de buurt van Johannesburg. Ze kwamen vast te zitten doordat er diep onder de grond brand was uitgebroken. Alle 468 werknemers zijn in veiligheid gebracht, meldt het bedrijf dat de mijn exploiteert. Waarschijnlijk is niemand gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit, waarschijnlijk door onderhoudswerkzaamheden. Jazz-trompetist Clark Terry is op 94-jarige leeftijd overleden. Terry speelde samen met grote namen als Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Billy Holiday en Ray Charles. Verder speelde hij in het orkest van Count Basie en Duke Ellington. Clark Terry was ook een bekende sketszanger. Hij had een hit met het nummer Mumbles. In 2010 kreeg Terry een Grammy Award voor zijn hele oeuvre. Het weer vanavond en vannacht regen en al te sneeuw, waarbij het ook plaatselijk glad kan zijn. Aan zee gaat het stormachtig waaien. Morgenochtend wordt het droog en breekt de zon door. In de namiddag en avond weer buien, soms met onweer. En het is morgen 8 tot 10 graden. Dit was. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Zia in 2015 al 25 jaar live! Met, met, met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show. 1060, hier op 7, Zandvoort, tweede uur. We gaan beginnen met Reiki, Hands of Love van Deuter. Ik dacht vorige week dat het uh, uh, al het nieuwste CD was, maar nee, er komt er alweer één aan. Ik dacht in maart, dan komt het nieuwe werkje van Deuter er weer aan. Nou, we zijn toen weer reuze benieuwd. Soms hebben artiesten een periode dat ze heel erg uh, productief zijn. Ga er maar eens lekker voor zitten. Reiki Hands of Love. Peaceful Radio.eu Pitanga, Pitanga, Madurinha. Pitanga, Pitanga, Pitanga, Pitanga. Um beijinho, Madurinha. De amoren. Ja, yeah, ja, yeah. Chabasa Jesus o feliz em todo morena vuluca Jesus o feliz em I'm going to